1 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Kinderombudsman Dullaert zegt dat het overhevelen van jeugdzorg... naar de gemeente niet moet samengaan met bezuinigingen. Kwetsbare kinderen komen daardoor in de knel, zegt hij. Dullaert baseert zich hierbij op de ervaringen in Denemarken. Daar werd de jeugdzorg een paar jaar geleden... al de verantwoordelijkheid van de gemeente. In Denemarken kostte de overgehevelde zorg de eerste jaren juist meer geld... en pas na vier jaar was er een kleine besparing.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 Bij het Italiaanse eiland Lampedusa worden na de scheepsramp van donderdag nog steeds zo'n 150 mensen vermist. Sinds afgelopen ochtend zijn bij het scheepswrak op 50 meter diepte 83 doden geborgen. En daarmee komt het dodental op 194. Het schip zonk donderdag na een brand met aan boord zo'n 500 emigranten uit Eritrea. Van hen hebben 155 de ramp overleefd.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 Uh, welkom terug bij de Echte Jan en Radio Verboont. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk, beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. En we gaan nu even verder met onze hoofdgast. Want al doet het CDA niet meer mee, het land moet wel geregeerd. We praten nog even door met onze hoofdgast Peter Oskram, Tweede van het CDA. Waar hebben we gebleven? Jan. Uh, ja, uh, Peter, we gaan straks nog eventjes uh, nog meer hebben over Europa. Maar we moeten toch ook eens eventjes wat meer hebben over jouw beleidstrijd. Uh, justitie. Dat enkelbandjesverhaal van Fred Teven. De VVD zou ons land veiliger gaan maken. En de boeven zouden opgepakt worden. En op een gegeven moment komt hij met... we moeten maar iedereen een enkel bandje geven. Wat was dat? Ja, dat was een uh, ordinaire bezuinigingsoperatie eigenlijk. Ja, nee, maar, maar dat staat natuurlijk een haaks op als je zegt... we gaan de boel veiliger maken. En dan zet je elke maf, mafkees met een bandje op de bank. Ja, ja niemand, niemand begreep dat. Het ging natuurlijk puur tegen, tegen zijn eigen ideeën in. Maar hij moest uh, flink bezuinigen. Een paar honderd miljoen. En uh, ja, toen kwam dat idee uh, uit de mouw. Maar goed, dat is uh, voor een grotendeel van tafel. Kijk, wij vinden het wel handig dat mensen, uh, we hadden het net over voorkeurs van de G, mensen die met proefverlof gaan, dat die misschien wel een enkelbandje om hebben. He, dus de laatste fase van je detentie, dat je dan uh, met, een, uh, met een enkelband naar huis kan. Maar wij vinden in plaats van een straf, uh, als de rechter zegt je moet naar de gevangenis, dan moet je gewoon naar de gevangenis. Dan kan het niet zo zijn dat de ambtenaren van Teven zeggen, nou, doe maar een enkelbandje. Ja, en ik vraag me altijd af wat, wat daar dan precies de straf van is. Het klinkt een beetje dommig. Maar zolang jij dus niet uh, uit achteraf via gps uh, Het locatie... schijnt heel erg te zijn dat je dan thuis moet blijven de hele dag. Nee, maar het punt is namelijk dat je wordt ook helemaal niet gevolgd. Het is meer van, nou goed, er is een meisje verkracht. Is kijken of hij met zijn met, met GPS-pijler uh, daar in de buurt was. Nee, nou dan is het goed. Nee, de reclassering moet het uitvoeren. Die zouden dus kunnen kijken waar je, waar je uh, uithangt. Ja, maar ze ja. kunnen toch niet tienduizenden mensen de hele dag gaan volgen? Dat kan helemaal niet. Nee, dat is natuurlijk vrij lastig. er dus, uh, gebeurt niet. Er wordt achteraf gekeken of je aanwezig was op de crime scene. Dat is de meest logische uh, uh, gang van zaken. Maar goed, het kan zijn dat mensen bijvoorbeeld een contactverbod hebben om in een bepaalde buurt te komen. En zo kan je wel iemand volgen of die, uh, of die zich aan de afspraken houdt. Ja, maar dan moeten ze nog steeds al die mensen gaan volgen. Ik denk dat het meer een achterafje wordt dan. In de meeste gevallen wel, denk ik. Uh, nu uh, zei uh, onze Fred, van, nee, ik moet bezuinigen, dus ik gooi wat gevangenissen dicht. Ja. Uh, maar bleek er dan nog 15.000 mensen zitten te wachten op een gevangenisstraf. Ja. Dat snap ik niet helemaal. Nee, en hij heeft ook nog een ander idee om mensen die uh, uh, veroordeeld zijn... in eerste aanleg, om die uh, meteen vast te zetten, in afwachting van het hoge beroep. Daarbij loop je natuurlijk het risico dat mensen uh, uh, in, in tweede instantie worden vrijgesproken. Of uh, op een andere manier vrij uitgaan. En dat de uh, staat dan uh, flinke ja. schadevergoeding moet uh, betalen. Maar goed, uh, je hebt gelijk. Die mensen, die 15.000 die nog moeten zitten... dat is natuurlijk uh, een, een slecht verhaal. Zeker uh, voor Teven uh, voor als uh, crimefighter. En uh, ja, we hebben laatst een debat uh, met hem daarover gehad. En ik heb niet echt het idee dat daar uh, uh, goede oplossingen zijn aangedragen. Het, het, CDA, het CDA wordt wel uh, een crime partij. Want de VVD die heeft zichzelf zo gepositioneerd bij de verkiezingen. Maar die maken het dan niet waar. Willen jullie gewoon die gevangenissen openhouden. en die 15.000 man gewoon de baas inzetten? Dat zouden wij wel graag willen, Jan. Wij uh, hebben destijds bij Koenders ook uh, getekend voor, uh, voor uh, sluiting van gevangenissen. Maar uh, veel minder dan nu. We hebben toen, ik zeg uit mijn hoofd, iets van 34 miljoen. En het is nu 700 maar miljoen. Maar eigenlijk, stellen ja. we hier toch vast in dit gesprek... als ik goed heb meegeluisterd, dat er zoveel gevangenissen zijn... dat er niet zo, uh, mensen in de gevangenis zouden moeten... dat ze niet minder, maar meer gevangenissen zouden moeten hebben... om ze allemaal op te bergen, of... Eh, nou, in ieder geval zijn er gevangenissen genoeg om ze erin te pleuren. Alleen de kost geld. En dat is een beetje het probleem, denk ik. Nee nou ja, ja, Of je hebt te weinig of je hebt genoeg ja, gevangenissen. Eh. We hebben blijkbaar 15.000 mensen rondlopen... die ook de er nog in moeten. Bakken, is ja. daar plek voor of niet? Uh, ja, hij maakt plek. Want hij zet dadelijk gewoon zes mensen op één cel. En de vraag is of dat uh, goed is met minder bewakers. Want uh, je kan je natuurlijk voorstellen dat als uh, uh, meer mensen op één cel zitten... Dat dit is een vakgebied, maar wat is wel goed? Want ik begrijp, moet ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik, best meedoen in een potje thee maar het lijkt mij redelijk duidelijk dat die man ah, ja. met, met, met, met bezuiniging is opgeschrepen... waar hij zelf ook niet achter staat... De toch? Hij lijkt me ook niet echt een, ja. een diehard fan van enkelbandjes van nature. Nee, dus maar ik het, denk het, dat... Kijk, het slaat door. Er, er moeten te veel gevangenissen dicht... terwijl er nog heel veel mensen hun straf moeten uitzitten. Ander punt is, is dat in tijden van uh, economische neergang... het aantal strafbare feiten meestal toeneemt. He, mensen die zorgen ja. toch voor zichzelf, dus die gaan stelen... en die komen dan weer in de gevangenis. Nou ja, je moet er niet aan denken dat dadelijk er te weinig gevangenissen zijn. Dus er wordt eigenlijk gewoon niet bezuinigd op? Nou ja, het is ook een verkeerde bezuiniging. Omdat, is er een goede uh, bezuiniging dan? Nee, wat ik even wil uitleggen is natuurlijk dat die, die, die uh, duizenden bewakers... die uh, eruit worden gegooid, die komen allemaal in de WW. En later in de bijstand. Dus dat is natuurlijk een probleem. Dus het is een verschuiving van gelden. Dus het is geen echte bezuiniging. En bovendien, ik geef maar een voorbeeld. De Koepelgevangenis in Arnhem, daarvan loopt het huurcontract... van 4 miljoen per jaar uh, tot, uh, tot uh, 2019. Dat gaat gewoon door. Dus Er nee, zijn vast een heleboel goede argumenten waarom dit allemaal slechte bezuinigingen zijn. Maar ja. wat zijn dan goede bezuinigingen op justitie? Nou ja, ik denk dat... dat, dat uh, Of oh, bestaan die niet? Ja, die bestaan wel. Hè, maar het ministerie van Justitie moet 1 miljard bezuinigen. Dat zit voor een groot deel in de ketenpartners. Ook het openbaar ministerie die moet een kwart van, uh, van haar uh, begroting bezuinigen. Dus 134 miljoen. Zij zijn eigenlijk de spin in het web uh, in die strafrechtsketen. En ja, dat gaat natuurlijk helemaal wel fout. En die ja, mensen zitten... maar ja? dus herhaal de vraag nog een keer. Ja, ik begrijp, ik, uitstekend uitleggen wat allemaal geen goede bezuinigingen zijn op justitie. Maar is er dan überhaupt wel wat te bezuinigen? Ik denk, dus ja, waar dan? Ik denk dat 1 miljard dat, dat te veel is. Het Openbaar Ministerie heeft bijvoorbeeld zelf gezegd: wij kunnen 80 miljoen bezuinigen. Dat zijn ook de bezuinigingen die, die al lopen. Zeg maar uitgestelde bezuinigingen van Boken en de Vier en van Rutte 1. Daarvan hebben ze gezegd: daar hebben wij op gerekend. Daar kunnen we ons op instellen. Alles wat er overheen is gekomen met Rutte 2, dat is te veel. Maar misschien kun je ook nog wel bezuinigen op het ministerie zelf. Dat is een interessante opvatting, daar hoor ik ze nou nooit over. Nee, dat is... We ja, hebben wel welk ministerie trouwens hoor, maar goed. Nee, snij nee, je in eigen vlees is heel lastig in zijn naam, geloof he? ik hè? Ja, zeker. Maar je kan beter ook gewoon als een soort struiker over de bevolking leegjatten. Dat is wat er nu gebeurt. Nee, maar ik vraag er zo op door, omdat ik de indruk krijg dat waar je ook kijkt, er zijn al aanstekende argumenten om dingen ja. niet te doen. Uh, moeten we dan alles maar niet doen? Dat kan toch ook niet? Nee, maar. Kijk, ik vind ook het openbaar ministerie en de politie en de rechtbanken... ze kunnen allemaal bezuinigen. Het kan stukken efficiënter, het kan veel voordeliger. Dus daar valt nog heel veel winst te boeken. Wat ik nou zo... Dus sorry dat ik het weer onderbreken. Maar ja, maar onderbreek die man nou dat dat niet... Oh, jawel. Sorry ah, hoor, het mag dus, dus oh, je de, hebt gelijk ook Nee, maar je hoort telkens dat, dat, er, dat er efficiëntieslagen gemaakt... zouden moeten kunnen worden. Iedereen ja. die we hier spreken, die denkt dat... En, en, en, en toch gebeurt het maar niet. En dat vinden wij zo, in dat zo wonderen zelfs dan terecht opmerkt... bij ons weten we het wel te vinden, maar thuis kennelijk niet... Nee, kijk, het gebeurt nu wel. Alleen mensen moeten omschakelen. Die moeten gewoon toch wel het idee hebben van, ja, nu komen wij ook aan de beurt. En dat zie je bij de rechtbanken, dat zie je bij het Openbaar Ministerie. Die zijn jarenlang ongemoeid gelaten. En Boken en de Vier heeft toen al gezegd, van nou ja, in 2013 komen jullie aan de beurt. Vervolgens Rutte 1 daaroverheen. Dus 80 miljoen is natuurlijk ook een enorme bezuiniging op een begroting van 500 miljoen. Alleen, ja, als daar nog meer overheen komt, dan gebeuren er ongelukken. Ja, dan worden ze, dus, wat ik net al zei, redelijk wat van de burger afgenomen. Uh, dat is alleen al uh, aan bezuinigingen. Tenminste, aan lastenverzwaringen en, en noem maar op. Uh, uh, belastingen die omhoog gaan. btw deel dat het omhoog gaat. Maar een van de dingen die je net zei... dat was uh, uh, toch wel een, een kleinere overheid. Een terugtrekkende overheid. Dat was overigens iets waar de VVD altijd voor stond. Maar de overheid is onder de VVD gegroeid. groeiende uh, De grote ja. tekort is overigens ook gegroeid. De gegroeid onder de VVD zou ze ook iets aan doen. Maar dus het CDA wil een kleinere overheid. Hoe... Ja, dat was het. Hoe gaat het gebeuren? Ja, ben ja. ik ook heel nieuwsgierig naar. Hoe? Nou ja, als je minder uh, uh, uitgaven hebt voor, voor, voor de staat, voor de overheid, dan ga je natuurlijk zelf die overheid kleiner maken. We hebben het net al gezegd, je moet efficiënter gaan werken, maar het moet ook doordachter. Ik geef één voorbeeld. De diesel uh, uh, gaat twee cent omhoog. Uh, al die vrachtwagenchauffeurs die normaal gesproken in de grensstreek uh, gingen tanken, die gaan nu net over de grens tanken. Dat scheelt je enorm veel accijnsen. Dus in en je draait al die pomphouders de nek om. Nou, dat soort ideeën, daar moeten we natuurlijk van af. En uh, nu zitten er veel te veel mensen uh, na maar, te denken... over hoe ze dingen willen veranderen. Maar, maar dat is een lastige kan... verzwaring. Dat, dat, ja, dat, lastig dat is een slecht idee. Maar hoe wordt de overheid er kleiner van? Ah ja. Nee, je zei net, de overheid moet kleiner. Hoe? Wat, Wat gaan we doen om een kleinere overheid te doen? Nou, taken afstoten. Zoals? Uh, ja. Ja. Van alles. Ja, van alles? Ja, Ah, nou dat is toch lekker. Ik ben toch wel blij dat de Tweede ja, Kamer... Zeg maar, ja, ja, wat gaan we ja, doen voor alles? Ik vind het lastig, omdat ik zelf natuurlijk in uh, de portefeuille justitie zit. En je kan moeilijk uh, uh, taken van de politie bij een commercieel bureau uh, neerleggen. We hebben daar van de week ook over gesproken. Of BOA's, he, dat zijn die uh, buitengewone uh, opsporingsambtenaren, of die... Via een commercieel bureau zouden willen inhuren. Dat willen we allemaal niet. Dus, dus dat is maar, vrij lastig. Maar u zegt denk... net dat de CDA wil uh, dat de overheid kleiner wordt. Ik vraag hoe. U zegt, nou, wordt kleiner. Waar dan? Ja, van alles. Dat, ja, dat is niet echt. Nou ja. Uh, dus bovendien, ik heb in een branche gezeten die al twintig jaar lang achteruit holt. En toen, twintig uh, jaar geleden, zet je, je op een afdeling met vijftien man. En in een vergelijkbaar product wordt nu gemaakt, een afdeling van vijf man. Dat is in het bedrijfsleven heel gebruikelijk, want uh, anders verdien je geld, dan ga je kapot. Punt. Uh, waarom kan het niet bij een ambtenarij of een ministerie? Want, nou, dat kan ook. Waarom gebeurt het dan niet? Want, dat heeft, ja, ja, dat heeft kijk, niet iets te maken met het besef, met, met het gevoel dat het geen echt geld is wat de overheid uitgeeft. Dat, dat, dat je dat altijd weer kunt gaan halen bij de burger. Ja, zo is het heel lang natuurlijk wel gegaan. Kijk, wat je nu ziet is dat we wel moeten bezuinigen. Ik geef een voorbeeld. Ook ministerie: 80 miljoen moeten ze bezuinigen. Gaan ze doen door uh, uh, een tussenlaag weg te halen, uh, uh, door efficiënter te werken, door te digitaliseren. Maar goed. Dan, dan loop je tegen het volgende aan. Dat de politie eigenlijk een, een procesverbaal aan, aan het openbaar ministerie... Uh, via de computer moet aanleveren. Dat doen ze niet. Ze brengen een pak papier. Het openbaar ministerie gaat dat inscannen. Er wordt een mannetje, in plaats van dat het geld oplevert, kost het geld... gaan een mannetje uh, erbij halen om dat allemaal in te scannen. En vervolgens gaat het via de computer naar de advocatuur en naar de rechtbank. Ja, dus... Uh, uh, ja, ik bedoel, uh, er is alleen, nog... Er is nog een wereld uh, te winnen. Uh, alleen met de modernisering uh, krijg je dat al voor elkaar. Ja. Uh -huh. uh. Gelukkig heeft de overheid een hele goede dwekker. Het waren het grote projecten betreft. Ja, ICT-projecten bij de overheid, dat is veilig. Dat is altijd top. Komt altijd komt dus het klopt, helemaal goed. Komt altijd goed. Uitschap, nee, niet ja. echt, hè? Nee, nee nooit. Nee, nee. Echt, nooit. Nee, er worden miljarden weggekeild. Ja, we lachen erom, maar het is natuurlijk vreselijk. Nee, het is, dat is eigenlijk janker. gewoon uh, iets wat niet kan. En het wordt ook, uh, er is onvoldoende afstemming. Ook tussen de, tussen de partners. Nee, maar iedereen en... doet maar wat, joh. Maar dat, dat heb je toch ook gezien toen uh, uh, dat, dat, dat al die politie uh, kleine politiemachtjes in heel Nederland die hadden allemaal een ander besturingssysteem. Die konden niet met elkaar ja. communiceren via de computer. Ja. Dus als jij dan uh, in Amsterdam gezocht werd en je reed in Twente kon Twente dat niet zien in een computer. Nee, dan een ander besturingssysteem. Ja, dat is toch om te janken, nou, Misschien moeten we eens even kijken bij het CIEB. Dat is een bijzonder efficiënte uh, gedigitaliseerde organisatie. Ja, daar gaat het allemaal heel erg goed. Dat gaat fantastisch. Ja, ga... Dat kan dat ineens daar wel Daar wil je liever raar, niet mee te maken hebben. Nee, maar over. dat is ik even zeker. dat die hebben een goed voor elkaar automatisering. Dat hoor. tuig. Dat is echt van, van, van, van, van snijdsovertreding tot bekeuring ja. op de mat in 12 seconden. Heb je trouwens gezien dat nieuwe bureau wat ze hebben neergezet? Dat nieuwe kantoor? Die gouden kranen, Ja, ik heb daar vragen over gesteld. En, uh, het ziet er heel luxe uit en iedereen ergt zich te kapot aan... Maar uh, de staatssecretaris heeft de antwoord opgegeven. En die heeft gezegd, nou ja, het is binnen de marges gebleven. Nou, dan en, vraag uh, ik me af welke marges dat dan zijn zeg. Ja. Ongelooflijk. Daar hebben ze toch een luxe ding neergezet, jongen. Daar, met, jacuzzi met, toch in elke kamer. Met, de jongen, met een of andere uh, Italiaanse nicht. Die heeft dan de, de, de styling gedaan. Met, met, met, met een compenseel uh, de muren gekwast. Het is niet te geloven. Ja, het ziet er erg mooi uit. Maar ja, je moet toch wat met al die miljarden die ze van ons afnemen, toch? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, toch ja, ook zo, ja. Je kan het ook in de gracht flikkeren, bijvoorbeeld uh, bij Brussel. Maar, maar, maar, maar het is toch leuk dat ze hier een kantoortje neerzetten, hè? Hoe, uh, laatste vraag, voor, voor we aan de sporter gaan. Hoe, hoe, hoe erg is het als Rutte 2 nog pak en bij het een half jaar blijft zitten? Ja, als ze deze plannen willen uitvoeren... en ze, ze, dat doen. ze krijgen daar steun voor, dan is het natuurlijk heel slecht voor Nederland. Dan bezuinigen we. En dan komen we volgend jaar weer voor de volgende 6 miljard te staan. De werkloosheid neemt enorm toe. En uh, ja, de, de woningmarkt is ook nog niet vlot getrokken... Dus ik, ik vind het wel redelijk dramatisch. Maar we het op, opvatten als een, een oproep aan Pechthold en, en de vrienden van de SGP en de Christenunie en ik van GroenLinks om het vooral te laten zinken? Of? Nou ja, niet te laten zinken. Maar ik vind dat de plannen uh, alleen maar door moeten gaan als, als, uh, als Nederland daar beter van wordt. Gaat het gebeuren zonder nieuwe verkiezingen? Ik ben bang van niet. Nou. Ja. Nou, Peter, bedankt voor uh, dat je er was. Uh, Peter van Tweede Kamerlid. Uh, nou, leuk dat je bij ons was. Ja, ik vond het ook nee, wel... Nee, dat was het zeker, hoor. Het was een beetje een droevige einde, maar... Voor de ah, rest, joh, maar dat uh, maakt ja, het ja, niet zo van. Het, het zijn droevige tijden, dat kun je ja, daar aan doen. Uh, gaan leuker, uh, leuker nieuws is Twente, Ajax, PSV en Feyenoord winnen. En uh, wat we daarvan moeten maken, vragen we gewoon aan Leo Driesen. Sporten. Ah. Met Leo. Ah. Leo Driesen. Een hele goeie nacht Leo, Leo Driesen. Oh, een hele goeie nacht, nacht Leo, Leo Driesen. Ja. Een hele goeie nacht, nacht Leo, een hele goede nacht Leo. Ja. ja. Kapper. Hij is al boos. Dag Leo! Ik ben helemaal, ik ben helemaal niet boos! Ik zie je wel. Nou, je bent eigenlijk de laatste <laughs> weken boos. Maakt niet uit dat Leo... Ben laatste week ook niet boos. en hele goede nacht, Leo. Goeiedag, Dag, Leo. Jan. Dag, Jan. Heemskerk. Hele, Leo. Leo. Dag, Leo. Ik hoor ook nog iets naast jou, Jan. Ja, nee, dat is, dat, is, dat is de echo. Dat sticht. Oh, dat is echt goed. Okay. Ja, ja. Jan, stel eens een vraag. We gingen serieus met Leo om aan. Beste Leo. <laughs> We gingen serieus met Leo om aan. <laughs> Beste Leo. Godverdomme. <laughs> Ja. ja, we spreken die dingen af, uh, maar ja, weet je. Ja, op, is Houd je kaarders, man, ik wil een vraag stellen. Op woensdag, dat klinkt zoiets heel, heel reëel, weet je wel. En dan is Beste het, ja. Leo, La, we, ja. een hele goede nacht Leo. Leo? Dat het dan kan. We hebben zo'n redactievergadering ja. en, dan, en dan stelt Jan aan Jan voor, Ga uh, ja. voor, dan gaan we maar serieus met Leo. Ja, sorry, daar is dan. Een hele ja. goede nacht Leo. Ja, dus, en er dat... komt dan en er komt er uiteindelijk niks van terecht. Nee. Leo? Ja. Uh, ik heb gezegd dat Feyenoord kampioen wordt en uh, dat ziet er, er wel naar uit, hè, want zelfs De Vrij is weer in, in topfit en, en, en die werkt weer lekker de ballen weer uit de goal. En in goal. En, en, en, en, en Pelé, die werkt zo, ook in de goal. En hartstikke goed of niet, Leo? Is dit een open vraag? Ja. ja. Ah. Dat hadden we ook afgesproken, toch? Ja, we hebben we ook ja. Gesproken. ja. ja, ja. Nou, ja, ja. niet open genoeg? Nee. Ik bedoel, Twente, Twente staat bovenaan, hè? Twente wordt kampioen, dus uh, dat blijft gewoon zo natuurlijk. Denk je dat echt? Ja, dat denk ik echt. Maar die, maar die winnen echt op zijn PSV's de laatste tijd. Ja, gewoon uh, met jouw... de hak over de sloep. Dat is het kunstje, hè? Ja. Nou, over twee weken krijgen we misschien al wel wat meer duidelijkheid. Twente Ajax? Ja. ja. Lijkt me een mooi potje. Zo, wat vond je vandaag van Ajax, Leo? Nou, uh, als je kijkt naar het aantal geblesseerden en het aantal spelers wat Ajax al niet meer heeft. moet missen, ja. Ja, dan hebben ze zeg maar dat jonge spul heeft het niet zo heel slecht gedaan. Wel mazzel gehad in de eerste uh, helft, er zou maar 1-2-0 achter kunnen staan. Ja, daar hadden Utrecht maar, ook uh, voetballers mee moeten brengen hoor. Dat zei jij, sorry? had Utrecht ook voetballers mee moeten brengen. Ja, dat is waar. Nou ja, van de nee. gun in de tweede minuut. out hij ziet. Alleen het de keeper af. Ja. de bal net, uh, net naast. Zonne, ja. Uh, dat was een uh, goede kans. Maar Ajax heeft uh, op de goede momenten een mooi doelpunt gemaakt. Serrero komt erin voor de geblesseerde de Jong en uh, scoort op slag rust. Het was een mooi, me mooi meegenomen, want iedereen dacht dan gaan we met 0-0 uh, de rust in. Nou, daar zijn ze bij in Amsterdam de laatste tijd wel heel erg blij mee is het 0-0 blijft tegen Utrecht toch? Nou ja, inderdaad. Ik zat ook daar in zo'n moppervak met allemaal van die oudere mannen zoals ik. die dan Maar het was ongeveer de eerste bal die ze in het Strasburg-gebied wisten te krijgen. En dat was d raak hè. De tweede helft was ook een beetje van... Het leek wel alsof ze hun best deden. De eerste helft was echt verschrikkelijk geschuif. Niet om aan te zien, Leo. Nee. Echt, of wel maar ik heb, ik heb wel begrepen openbraken. dat uh, de, de, Johan Kruijs, jullie moeten toch morgenochtend allemaal echt die column van Johan of zelf lezen of hem um, laten voorlezen. Want er staat me toch een partijwaarheid in deze keer. Nee, oké, okay, nou, vertel dan. Nou, doe eens dus een tipje van de sleuier. Nou, een hele goede... De, de, gro de grote Johan Kruijf is er dus uh, uh, achtergekomen... Hij heeft de hele week, uh, volgens eigen zeggen... ...alle Europese wedstrijden van Nederlandse teams zitten bekijken... Oh. ...en ook uh, de Nederlandse competitie dit weekend is goed bekijken... Nou, nou. ...en hij is eruit, hij heeft de oplossing. Nou, nou, nou, nou, nou en? Nou, het is dus zo... Uh, ...het is hem opgevallen dat uh, spelers aan de bal komen... Meestal verdedigers, en of middenvelders, en dat Ajax, en Ajax, of niet alleen Ajax, maar alle Nederlandse ploegen van daaruit opbouwen. En dat dat niet goed is. Oh nee. dus, En wat moeten ze dan dat doen? Moeten, dat moeten spelers doen, die dat wel kunnen. Oh, ja. Ah, die dat wel kunnen. Ah, dus we moeten en, echt geen verdedigers en, meer opstellen. Van, nee, van, maar van, daar, maar nee, daar laat nee, Johan nee, niet, bij. Nee. Laat nee, nee, niet nee, bij. nee, nee, laat nee. Niet laat ons nee. niet zomaar zitten met, met zomaar nee. een halve ja. opmerking. Nee, dus nee, zei hij. Nou. We moeten een voorbeeld nemen. Aan. Bayern München. Ah. Oh, dat is ook grappig. Zit er niet een trainer die ook een beetje van dezelfde doctrine is? Nou, onze Pep. Onze Pep. Dat is toch een vriend van de, onze Jo. Ja toch? Hè? Ach, maar het is uiteindelijk natuurlijk allemaal de hand van Louis, ja, Louis van, van, bij bij van bij Ja, Louis van natuurlijk. En oh. bij Barcelona ook, ja. Dus ja, zeg ja. jij nu eigenlijk... Ja, zo zowel... ja. hey, okay. dan je Bye, ja. nacht, Nee, je een Neo. Zeg je nou zoveel veel als dat Kruijf uh, eindelijk toegeeft dat het systeem van Gaal het beste is? Nee, wat, ik, wat, ik, wat, ik, wat dus mij ik opvalt. Nou is dat als, als, als de grote Johan kruis spreekt. dan wordt het gewoon in een kolom gezegd. en hij komt met een enorme waarheid. als een enorme koel aankakken. Nou, dat dat dan. Uh, uh, ja. dat het dan uh, blijkbaar ook maar gewoon zo opgeschreven wordt. Hé, hey, Leo! En. en. dan denk ik tegelijkertijd. Ik vind dit concept toch minder leuk. Ja, maar hoe, zit dat, hoe, zit dat, hoe zit dat met de fluwele revolutie? Wat leren ze daar dan? En en nacht, Leo. Wat kan ik je vertellen? Hè, wat ze daar leren. 600 keer opzij schuiven in de Achterhoede. Ja. Dat klinkt je zo? jij was bij de wedstrijd AIS in Leo? Je kan rustig ja. bier gaan drinken. Ja, en er waren ja nou zeg maar, wat Die privé-onzin van de tribune en zo. We hebben Leo 3 zet de telefoon. We kunnen eens diep. De diepte in over oh, voetbal, ja, en niet hey, dat, dat dat geouwe nee wat jij op die tribune zit te doen, gewoon een keer een beetje de diepte. Leo? Ja hè Jan Roos? Wil jij niet zo tekeer gaan tegen je collega? Sorry Jan? Ja, Bellen hem van anders van de week Leo. En Leo? Ja, jij bent alles. Toch ja. jammer hè, dat uh, uh, Fred, Fred geen financieel in AZ. Want nee, dat, had, was, dat was mooi geweest, dat, dat, dat, dat Fred naar a ging. <laughs> Fredje, <laughs> Wat praat je ineens daar? Nou, dat, dat, dat Fred Rutsen toch niet naar a wilde. Want dat was mooi geweest. Fred bij a De, de, de slisbeck toch, bedoel je? De slisbeck, ja. Zeg het dan gewoon? Ja, ik denk, dat vond, dat vond Leo niet leuk. Sorry. Ja, zo. Nee. Heee, de uh Ik denk dat Fred leuk trouwens. De slisbeck niet? Nee, yeah, nee, dat jij dat uphill. dat jij zo... Maar het is wel jammer, want, want Fred is wel een hele goede trainer. En dat kan Asset best gebruiken. Ja, ja. Nee, maar... Fred heeft zijn boek door je Dat was toch? Even lachen, Leo maakt grapje. Nee, helemaal niet, snap je? Dat heeft je gezegd. Hij heeft van januari nog wat boeken lezen. Oh, hij wil. En Daarom wil hij geen andere club. Ah, Fred heeft een sabbatskog. Zelfs boeken. Een Doe een sabbatical met een slis, dat is niet te doen, nee, nee, ik heb toch ook geen slis? Nou, je hebt gelijk. Maar. Ik doe hem zo hoor, sabbatical, kijk maar. Nee, Snel. als Fred. Ik oh, moet je moet nee, ben Fred. <lacht> <lacht> Oké, okay, nou, goed. Eh, eh, eh, nog aan toe. Wat? saai. een heel saai competitieweekend, mag ik het zeggen? Ja, maar ik wil toch even over PSV hebben. Die oh, ging ja. er toch ook weer op zijn PSV in de laatste minuut. Met de hak over de sloot. Ja. Jammer, die keeper die ziet bijna alles eruit te rosten dan, uh, de fout fouten gaat bij, uh, bij de tweede doelgroep van PSV. Maar ja, dat is ja. wel jammer. Ja, dat was wel jammer. Tenminste, voor, voor, voor, voor RKC dan. Ik ga even de. Uh, maar ik... alle koplopers hebben gewonnen. Ja. Ze Gaan ja. allemaal bij elkaar: ja. Feyenoord, Ajax, ja. PSV ja. en Twente. Elke, uh, en daarvan wordt Twente leen. uiteindelijk kampioen. Ondertussen vertelt ja. Leo dat Twente kampioen wordt en ja, dat, dat ze de, de top nu bij elkaar staan. Ja, goed. Ik, ik, ik, een ik, uh, hele goeie! Ik, ik weet het Doe niet. nou even die vraag die open vraag die je hebt, wil je nog iets Moet oh dan ging jij oh uh, wil je nog iets kwijt Leo nee oh echt niks misschien een voorbeschouwing op de hinterland, hinterland. Ja, nee in oktober die, die, die doet er allemaal niet meer toe hè hinterland. ja maar je hinterland er is een hinterland is er aanstaan tegen Hongarije Oh, daarom zeg je Hinterland, omdat oh, tegen probleem. Hongarije ja, is. Joe, dus dat is natuurlijk niet te Wat een ongelooflijke Jezus. waardelijke steengrap is dat zeg. Een Hinter... Leo, hoe kijk je tegen de Hinterland aan? Hinterland! Hoe verzin ik het? Ik weet het over. Maar goed, Leo hoe kijk je tegen de Hinterland tegen Hongarije aan? Nee, Hongarije en dan Hinterland. Ja. Eén van de twee. Nou ja... Ik had hopen dat we het serieus pakken, want we moeten nog punten verzamelen. Want We staan op de negende plaats op de wereldranglijst, we moeten op de achtste plaats komen te staan. Want ja. anders komen we in een hele zware pool terecht volgend jaar in, ja. uh, in, uh, in Brazilië. En dan uh, kon dat toernooi wel uh, heel erg kort gaan duren. Ja, nou, dat kan toch. Wel. Heb jij even een seconde, Leo? Wat is hij dan? Wanneer is dat in Volgens mij 11 oktober, joh. Waarom gaan we dat er nu over hebben dan? De voorbeschouwing, hè? dat is over een paar dagen ja. namelijk. Oké, okay, leuk. Dat we... doen we toch altijd? Is het nu ineens dat veranderd? Ja, tegen Hongarije. We... we maken Hongarije. In de even... interland tegen Hongarije. Hongarije. Ja, Dankjewel. <tjooi>, hey Leo, uh, mag je bedanken, want je was heel scherp. Ja. Nee, ik kom zelf ook wel erg goed. En, uh, in alle in... rust, hè? trouwens. Scherp in alle rust. Ja, en, en je was vandaag ook heel goed uh, uh, uh, uh, uh, op de televisie. Ja. Ik vind jou een aanwinst. Maar ja, voor wie hè? Jep. Een hele goede nacht, Leo! Toch zie nog? toch? Jazeker! En? Nog steeds niet! Hè? Wat is er dan aan de hand met die man? Ja, ik weet hij het. Hij heeft een serieuze ritus uh, opgelopen of zo, maar het gaat er wel niet meer over. Nooit, nooit, nooit. Oh, nou ja. Zonde? Is, moet... hij, uh, is hij uh, een beetje impotent geworden of zo? Je ik weet, weet niet, zou ik, ik er eens aan, naar vragen of dat een keer afgelopen kan zijn? Want, ja. wat, wat, want eigenlijk zijn beschouwingen op het serieuze maar eigenlijk ook geen truc. Nee. Dus het regelt met me even, ja. Ja, is goed. Nou, nou. dag. Leo! Tot volgende week. Dag, dag, Leo! Leo. En hele goede nacht, Leo! doe, niet ermee. doe niet ermee. Dag, Leo! Dag. dag. Echte Janne, Jan Roos en Jan Heemskerk. De laatste weken zijn een stuk rustiger geworden als het om de meisjes gaat. Maar je weet me nooit, onze Martine. Vorige week vertelde ik al wat een ongelofelijke hekel ik heb aan bejaarden. In Tsjechië hebben wij daar een spreekwoord voor: Ajako slept zakni, formatof, melibista, datanada, prasata. En dat betekent, als die brood begint te schimmelen, moet je het aan die varkens Deze week plofte bejaardesos 50 plus uit elkaar. Naast dat er ruzie was en dat er allemaal mensen moesten opstappen, zoals bij alle voorgaande oudere partijen, was er nu een partijleider die in opspraak kwam. Henkie spermatinkiekrol, boek niets meer dan een egoïstische oplichter. Meneertje bleef maar hameren dat die oudjes recht hadden op hun pensioen en dat die joogd moest doken en zelf genoegen moest nemen met minder. En dan sta ik er niet zo vreemd van te kijken dat die kroos zijn medewerkers bij die kikrand geen pensioenpremie liet betalen zodat hij ook niet hoefde af te dragen. Alles is voor Basie. En dat is nou exact die ellende van die oudere partijen. Het is niets meer dan alles opeisen, maar er biedt er weinig voor terugwilling geven. Henk Kroll staat voor alles wat er mis is met de Ike, Ike, Ike en de rest kan stieke cultuur onder deze mensen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En dan ga ik het ook weer over in hebben hoor. Mijn hormonen spuiten weer uit je oren. En in mijn gezicht. Waaah! <lacht> mooi hoor. Deze week gooide Buma van het CDA, ja, dus het overlegpijltje erbij neer. Maar al tijdens de algemene beschouwingen gaven PVV en SP de brui aan. Een rustige tijd dus voor de socialisten. En vandaag dus voor de tweede keer op rij hun Haags Geluid. Dit is met Sharon Gesthuizen. Het Haags Geluid. Hele goede dag. Sharon Gesthuizen van de SP. Ja. Goedendag. Uh, we gaan het zo heus over het kinderpardon hebben hoor. Maar wat fijn hè, weer een zetel erbij in de peilingen. 25 is het deze week alweer. Wanneer gaan jullie nou eens een keertje verzilveren? Ja, nou ja, dat zullen uh, hopelijk toch snel verkiezingen zijn, denk ik. Oh toch? Ja, ja. ja en wanneer, ja. want vorige keer zei je geloof ik dat het ook heel snel zou gebeuren. Maar, maar wanneer nu, kunnen we, kunnen we een... Uh, beetje voorzichtig met potlood in de agenda zetten? Uh, een piketpaaltje slaan. Ja. Dat ik weet doen. het niet, maar... Oh ja, ik weet ja. het dan? Ja, ik... Volgens mij sprak ik u twee weken geleden en toen had de, ja, had had de, ook de burger nogal wat hoop. Maar op dit moment is dat volgens mij wel allemaal langzaam door het aan ja, het zakken. Maar dus mevrouw staat, u stapt net even in een verkeerszwart gat. Oh, een nee, sta, doe even één stap naar links. Of twee. Oh. Is het zo beter? Ja. ja. Ik, dus naar, ik, ik ga even naar de keuken, dat, uh, dat gaat Ja, dat beter. zien we graag hè. Ja. Dat de <laughs> de hoor je, de dat hoor je echt hetzelfde de laatste tijd. Wat wordt het ballen? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind niets erotiserender dan een vrouw met een schaal gehaktballen. Nee nou? Ja, het komt omdat ik, ik, ik Maar ik schat er toch een beetje meer op pompoensoep in. Nee. Ja, dat is wel waar. Shit. Maar een gehaktbal af en toe, of een hamburgertje, ook lekker hoor. Een hamburgertje, ja. ja, mooi. Nou, ja, ja, heel ja. lekker. Hé, hey, uh, wat vind je nou van een gesodemiete met, met, met, met al die partijen die, die nog steeds zo... met, met het kwijl uit de bek uh, richting Duizelbloem hupsen? Nou ja, het schiet gewoon niet op. Dat is denk ik het voornaamste. Ik bedoel, de financiële beschouwingen... ja, ik god weet wanneer ze wel zijn. Maar uh, nou, ja, het is ook duidelijk dat, uh, dat dat helemaal niet opschiet. En ik denk dat dat... ...heel slecht is voor uh, het vertrouwen van de burgers en ja. De bedrijven. Ja, dat yes. hebben we toch wel niet meer. Maar, maar wat ik zo grappig vind, Nou, wat is... volgens mij u toch nog wel een beetje... Nee, ja, echt niet. Ja, ik heb wel vertrouwen uit. in u, maar niet in de politiek. Oh. Uh, van Gershuizen, uh, het ziet er toch wel naar uit... ...dat GroenLinks zich weer in het pak laat naaien. Liever gezegd, dat ze weer mee gaan doen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik uh, heb begrepen dat uh, meneer Van Ooijek... Uh, iets met uh, mobiele telefoons wil doen met zijn leden... zodat iedereen uh, geraadpleegd kan worden. Dus uh, we zullen het zien. Kijk ja, of die, dat, als hij echt naar zijn kiezers luistert, ja, dan moeten we dat natuurlijk nog zien. Maar het, het, het plan... Uh, ze zijn toen met het Koendersakkoord meegegaan. Dat heeft ze geloof ik uh, nou, drie kwart van het kop al gekost. En nu willen ze toch wel weer mee gaan doen. Het is toch eigenlijk om te janken dat je met, je met je vier droevige zeteltjes... Ja, maar misschien is het interessant om te vragen... Waarom mevrouw Gestuijs denkt dat dat zo is, dat, dat ze dat weer doen? Waarom, ze de, waarom denk dat ze dat misschien niet gaan doen nu? Nee, waarom, ze, waarom, waarom, waarom zouden, ze, het zouden het ze doen? Wat zouden ze bezielen om nou weer in zo'n kungu's trap te vallen? Ja, omdat uh, een partij dan denk ik hoopt dat hij toch iets kleins terugkrijgt... voor, uh, uh, voor, een, uh, voor het inleveren van uh, nou, een aantal andere Twee dingen. stappen naar links! Iets wat dan dus verkocht kan worden als iets heel groot is. Ja, jouw. maar dat, he, dat is toch al gebeurd nu? Met de, wat, wat hebben ze niet gekregen? de Kindertoeslag? Of nee, kinder? nee, nee, nee, dat leek wel eventjes zo. Uh, oh, dat is zo weer teruggedraaid natuurlijk. Ja, dat was toch, is toch anders gelopen dan uh, oh. Van ooit in goed. eerste instantie dacht. Maar goed, Van ooit is natuurlijk een andere uh, partijleider dan uh, de Sap, dat was. Dus ik weet toch niet of hij... Uh, uh, uh, twee stapjes naar links. Of één. Ja, nu is het beter, ja. Nee, maar nou, dat is een prima principiële houding. Roemer vorige week meteen beginnen van de algemene beschouwing. Hops, oké, stoppen ermee. We hebben hier niks mee te maken met dit gesprek. Maar wat dan? Wat is nou eigenlijk de strategie? De strategie van de SP. Ja, natuurlijk verkiezingen. Het zeventjes binnenhalen, maar dan? Ja, wij willen echt verkiezingen, ja. En dan moet er een andere coalitie gevormd worden. Ja, precies. Nou. Dat is dan uh, noodzakelijk. Zo, so, Jan, ben je tevreden ik met het antwoord? Nee, maar... Het is net als dat jij naar voetbal vraagt. En wat ga je dan doen op het veld? Nou, ik pak de bal en schiet hem in de goal. Oh ja, joh. Ja. ja. Oh. Hoe dan? Ja, Door gewoon heel hard tegen dat ding aan te rammen. Nee, maar dat was eigenlijk zie Maar eigenlijk zien we ook de principiële houding nu bij het CDA. Ik bedoel, die zeggen ook van er is met ons altijd te praten. Als het maar wel voor ons echt wat zal opleveren. Goed, hè, van het CDA. Dat ze uiteindelijk toch ook een principe schijnen hebben. Je kunt hem een hoop verwijten. Maar dit doet hij toch heel goed. En je ziet ook dat het CDA, volgens mij, het CDA nu zelfs de VVD voorbij is. Ja, ja. Alleen jullie en de PVV nog, hè? Ja. Voor zich dulden. Maar dat gaat hij niet redden. Nee, hè? Nee. Maar uh, wij herinneren ons ook nog wel van het CDA. Dat toen, uh, vlak na Rutte 1, zaten ze hier ook af en toe wel aan de telefoon. En toen waren ze, oh, zo koetsje koetsje met links. Ze waren helemaal met de PVDA. En ze waren helemaal klaar met het liberale geluid. Ik vind het toch wel een wonderbaarlijke wending binnen één partij. dat die rechtervleugel, zeg maar, ineens helemaal los is. Het is mogelijk. Nou, ja. Wat? Wat het is in ieder geval geluk, raar. Ja. Dat ja, is wel gelukkig, ja. Ik vind dat echt heel naar. Ik vind kiezers bedrogen aan alle kanten. Ja. Nou ja, om eerst zo te tapen met uh, linkse uh, standpunten tijdens de verkiezingscampagne. En over wie heeft u het de... nu? CDA allemaal steeds. Nee, het ging over de PvdA. Ja, dat oh, ja, wou ja, ik zeggen. Wel. Ja, nee, maar kijk, begrijpt u dat ik even het angel uit het vlees trek? Want ik, ik, weet, ja. ik weet zeker dat Jan dacht dat het over het CDA ja. ging en dat u het over de PvdA had. Ja, dan begonnen we het even over. Zeker. Nee, maar wat, wat heeft de SP nou in om eraan om het CDA aan te vallen? Dus niks te halen. Dus, dus valt PvdA ja, ja, aan. Goed. Okay. Let nou eens een keer op. Ja, maar als dat principieel juist is, dan ben ik altijd bereid om dat te doen hoor, om het CDA aan te vallen. Oh, je hebt gelijk uh, ook. Ja. Maar aan de andere kant, als jullie straks willen regeren... is de PvdA, samen met meneer Van Ooijeksen... ongeveer de enige reë reëel denkbare partner. En als je het daar al mee haalt, zeg maar, überhaupt. Uh, dat weet ik niet. Denk ik denk nee, dat wij ook goed met andere partijen kunnen regeren. Alleen ja, het lastige van deze coalitie is dat ze... de PvdA en VVD, dat hebben we natuurlijk al heel vaak tegen elkaar gezegd... dat ze lijnrecht tegenover elkaar stonden... met zo'n beetje alles in de campagne. Ja. Twee stapjes ja, naar links. Dat moet je dan niet doen. Dat moet je niet doen. Is het nu zo erg? Ja, ja ik nu. weet het. U, u, u heeft er nou denk ik al acht stapjes naar links gezet. Dat betekent dat u een heel groot huis heeft en mag dat dan wel voor de partijleider? <laughs> ik ga het balkon nu wel. Oh, pas nog dat u niet afpleurt. College, kijk uit hoor. Ik kijk heel goed Hoe, uit. hoe hoog woont u? Eén hoog. Oh, oh meid, dat kan je wel hebben. Nee, dat valt wel mee. Ja, tussen de bloemetjes sta ik nou. Oh meid, en de bijtjes. Nou, eh, ja. Zullen we het nog even over dat uh, kinderpardon hebben? Want uh, anders uh, gaan we helemaal voorbij aan uw portefeuille en dat is ook weer zo'n gedoe. Ja. Ja, Jan, vertel jij zijn een vraag over nee, doei, dus me dus niks dreigen, mee. Nee, Jan, er dreigt weer eens een groep uh, tussen jeugd en, en, en ouderen en volwassenen, pardon, in te vallen. En, en mevrouw Gesterhuis heeft zich daar uh, van de week weer vreselijk druk over gemaakt. Dus oh. ik wou weer vragen: gaat het nou goed komen of worden of deze arme zielen weer gedeporteerd naar Engeland? landen? Dat een eerlijk of een diplomatiek antwoord. Eerlijk, denk ik maar. Ja, ik zie het heel somber in. Ik zie de staatssecretaris heel, uh, heel hard vasthouden in zijn eigen lijn. En ja, we hebben al een debat gevoerd en daar heeft de Partij van de Arbeid gewoon gezegd uh, van nee hoor, niks, het is niet uh, in de regels. Ja, en daar waren we dus twee jaar geleden nog welkom, toen het om Mauro ging en de PvdA niet in de coalitie zat. Toen maakte dat niet zoveel uit, maar nu uh, lijken ze toch de lijn van Dave te volgen. Ja, dus uh, Ik uh, heel somber. u heeft het al gedaan hoor, maar u krijgt van mij altijd alle ruimte om de PvdA af te vallen. Uh, dus dat is toch ook wat, hè? Dus uh, eerst gingen ze dan met Aan de Haal met dat huilende negentje Mauro. Oh, die was zo zielig en zo treurig. Oh, goedje je, moet je nou kijken. En dat rechtse tuig, die vermorzelt dat jong. En die willen ze terugsturen naar Takitikiland. En die vuile, smerige, harteloze huufders van de VVD. En nu doen ze hetzelfde. Zeker. Nou, ja. dat is een hele, hele... <laughs> nee, awesome. maar dat is wel, maar dat is echt PvdA. Nee, maar dat is echt PvdA. Dat is echt PvdA, hè? Ja, een beetje wel, ja. ja. Ze doen het op meer dossiers natuurlijk. Zeg, maar nou hebben we natuurlijk van de week ook die affaire met die boot gehad... met die, met die 200 uh, drenkelingen en zo. Alla, oh, ja, uh, pa, doe een, een heel, een heel, met, met, met, met, met Daar, daar staat uh, Europa en Nederland ook niet zo heel netjes op, hè? Wat? Ja, wat hebben wij er nou mee te maken? De goede nou, vraag, ja. jawel, Hebben wij er iets wel, mee te maken? Ja, er is natuurlijk zo dat er een... Ja, in Italië is, is er een wet hè, die zegt van... Uh, je mag geen illegale immigranten helpen... maar er is ook een rol voor Frontex... en dat is de gezamenlijke... Ja, je zou het... de gezamenlijke... Kustbewaking. Dienst, ja. ja, precies. Precies. En uh, ja, die hadden natuurlijk eigenlijk moeten ingrijpen. en Nu zijn er uh, waarschijnlijk zo'n 350 mensen verdronken. Ja, mag ik even hier heel hardvochtig zijn, even? Even Nee, je... niet? Nee, liever niet. Want ik weet wat u gaat zeggen. Nou wat dan? Nou ja, dat er misschien wel mensen rondlopen in ons land, maar ook in Italië en in de rest van Europa die zeggen van ja, maar we moeten hier ook niet hebben. Nou, dat wil ik helemaal niet zeggen. Oh, gelukkig. Wat wil je dan zeggen? Nou, uh, uh, wat mij zo verbaasde was dat, dat ze zeiden uh, uh, dat, is, dat het een ramp is wat, ze, wat, je, wat je dus niet voor mogelijk kon houden. En dan denk ik, als je met z'n 250 op een lekker schuit gaat zitten... Op 450. 450 uh, op een lekker schuit zit uh, richting een klein eilandje uh, en je moet daar dwars door over de Middellandse Zee. Ja, dan is die kant van de omslaan en verzuipen toch heel groot in dat risico. Neem je dan toch? Ja, ik weet niet of iedereen dat risico Willis zijn wezens heeft genomen. Ik denk dat mensen... Nee, maar begrijpt u wat ik zeg? Dan zeggen ze, nou, dat, dat zou gewoon niet aankomen. En ja, en jezus. Loswinnen. Ja. Maar, de, de, de, de, van de week diverse dingen al gehoord. Uh, bijvoorbeeld uit buitengeschoven post naar Libië, waar veel van die schepen verdwijnen, uh, vertrekken. En dan proberen de mensen daar er al van te weerhouden om op te stappen. Ja. Uh, gezamenlijk opvangbeleid Europese landen. De, of misschien ja. de, de, de moeten we eens een keer kritiek... gaan folderen in Afrika, dat het helemaal niet zo leuk is in ah, ja, Europa. Je zou dingen kunnen proberen. Uh, u u stel nu voor als speciale gezond. Ja, ik denk dat ik dat, al een keer eerder besloten. Ik denk dat, dat ik dat wel kan verkopen. Dat herinner ik me nu opeens. Nee, maar, dat is, ja. maar, ik laat ik mij nou maar met zo'n oude tropenhelm door Afrika rijden, in een jeep, zal ik je vertellen hoe ongelooflijk, ongelooflijk vervelend het en saai continent dat Europa is? Met, ja, ja, met zeikerig weer en vervelende regelgeving vanuit Brussel. Het ligt eraan in welk Afrikaans land je zit, maar laten we wel zo eerlijk zijn. om uh, hier onmiddellijk toe te geven dat er heel wat Afrikaanse landen zijn waar je echt je leven niet zeker bent. En dat ik me gewoon heel goed kan voorstellen dat mensen vluchten voor Twee stappen. En voor vervolging. Twee stapjes. Twee stapjes. Ah, ja, dat gaat goed. Ja, nee, nee pas, pas op, pas op, pas op, uh, niet, uh, niet, niet over ben. de hekkie. Oh, oké. Okay. Nou goed, dus, eh, uh, uh, nee, we, we ontvluchten mevrouw Gesthuizen geen woord over uh, dat Nederland meer vluchtelingen. Nee, dat, dat uit, toch helemaal niet. Uh, Syrië dan wel Afrika zou moeten opvangen. Niet, dat moet toch ook helemaal niet gebeuren. Nee. Hé, hey, uh, ja. mevrouw Gesthuizen, heeft u nog een scoop voor ons? Of zegt u, ik vind het wel lekker, ik ga naar bed? Eh. Ja, ik, ik vrees dat ik daar te lang over moet nadenken, dus uh, laten we het een kleintje, maar... Een kleintje, ik had er ook gewoon, een heel klein scoopje. Een ja. heel klein scoopje? Oh, nee, echt niet, ik weet het Allemaal niet. Dan niks aan mij ja. te maken hebben. Dus het dus wordt gewoon echt een week lang vervelen tot ze uitgetrut zijn met duisterbloem en dan, uh, dan nieuwe verkiezingen en dan gaan we pas weer aan de slag. Of gebeurt er ondertussen nog wat? Nee, er gebeurt ondertussen natuurlijk nog een heleboel en we moeten het ook nog zien. Ik bedoel, ik weet dus niet wat GroenLinks en ik weet niet, ik denk dat d 60 die gaat wel, die wil heel graag en er iedereen loopt heel blij mee, maar... GroenLinks blijft gewoon afwachten, dus we zullen dat zien. Nou, dan heb je straks die Alexander Pechtold als minister. Ja, die oh, ik, kraken. ook kraken. Oh, wat erg. Nee, goed. Uh, uh, uh, uh, mevrouw Gesterhuizen, gaat u lekker slapen? Ga ik doen. Oh, Mag ik een, uh, en nog ook een, een klein licht, uh, misschien wel wat privé uh, vraag stellen? Ik, ik zie u natuurlijk wel eens lopen en dan denk ik altijd van... Uh, hoe, hoe zou mevrouw Gesterhuizen nou slapen? Heeft u een pyjama? Heerlijk. Heeft u echt een pyjama? Zalig. Nou, ja. ja, dat verwacht je niet. <laughs> ik geloof er geen barst van ook. Jawel, en soms ook een kruiptje. <laughs> echt? <laughs> dat ja, is zeker. Zo. Een, en, een en dan maar zeggen dat de bourgeoisie nog niet bij de SP zit. He? Nou, dat wil ik zeggen. Ongelooflijk. Nou, zeg een kruiptje, dat is toch nog niet, niet bourgeoisie? Nee, ja, kijk je, daar ah, weet ik genoeg. Het zijn koude voetjes, daar wil ik niks van hebben. Nou ja, doe die zo. Ja, nee nee, sorry, ben ik ben echt niet tegengekomen. Nou ja, je doet, doen ze nou een beetje netjes tegen die mevrouw? Oh, sorry. geef je nog Gaat u lekker slapen en waarom niet? Ik spreek u snel weer. Dat dacht ik wel, denk het ook. Eh, dag. Dag. dag. Het haags geluid als het kabinet nou gewoon een gezin was. De panter droomt van zich af. Dagboek van de nieuwste Stel je toch eens voor, je komt structureel niet uit met je salaris... en in plaats van de tering naar de niering zetten, bel je met je werkgever. En je voordoneert hem jou vanaf volgende maand 10% opslag te geven. Als hij dan vraagt waarom, dan zeg je dat je niet uitkomt met je centen. En als hij dan vraagt of dat eigenlijk niet jouw probleem is... zeg je dat je toch ook niet kunt helpen dat het leven duur is en elk jaar duurder... en dat het toch niet zo kan zijn dat jij je iets moet ontzeggen. Stel je toch voor dat je werkgever dan ook nog eens ja zegt en je zomaar 10% meer gaat betalen. En dat jij dan een week later terugkomt voor nog eens 10% erbij, omdat je helaas een fortuin bent kwijtgeraakt aan de roulette tafel. En als je, je baas dan vraagt of dat zijn schuld is, jij glashard beweert dat dat inderdaad het geval is, ook al kun je niet zo snel uitleggen waarom. Stel je toch eens voor dat je dan je werkgever, die inmiddels aan de rand van een faillissement staat, nog een keer komt lastigvallen om alweer een salarisverhoging. Dit keer omdat je aan je ome Olly in Brussel hebt beloofd... dat je niet meer rood zou staan. maar je helaas alweer ruim je budget te buiten bent gegaan... en dus weer je hand moet komen ophouden. Zou je het dan begrijpen dat je werkgever je ontslaat... en voor eeuwige toegang tot het bedrijfspand ontzegt? De regering als waanzinnige werknemer van het volk is heel verhelderend deze manier naar ons kabinet te kijken. Je wordt er trouwens ook heel moedeloos van. Dagboek van de liefde Paul Terlinden van de PVV stapte vorige week op uit de Harse gemeenteraad. Waarom? Omdat fractieleider Magiel de Graaf geen poot uitstak in de raad en de PVV-sectarische trekjes heeft en bovendien doet aan de verheerling van de grote blonde leider, die ook nog eens flirt met de homo-hater Filip de Winter van Vlaams Belang. Nou, het is een mooie bende. Wij bellen met het afvallig gemeenteraadslid Paul Terlinde. Een hele goede dag Paul Terlinde! Goeiedag Paul. Nou, vertel eens, wat is er allemaal aan de hand in de Haagse PVV dat je er van tussen gaat? Nou ja, er, een, er spelen een hele hoop zaken natuurlijk. Nou, beginnen we um, met de belangrijkste dan. De belangrijkste is dat ik vind dat de uh, samenwerking met uh, Vlaams Belang... Ja, die is uh, mij behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten. Want? En uh, daar heb ik uh, een en ander proberen intern op te lossen. Ja, dat is niet gelukt. Maar want, wat is het probleem met Vlaams Belang? Behalve dat het Belgen ja, ja. zijn... Uh, niet, niet alleen Philip de Winter, maar laten we daar maar eens mee beginnen. Philip de Winter die uh, herdenkt Oostfrontsoldaten. Uh, um, de, die, uh, Philip de Winter heeft uh, uitspraken gedaan over negers en over, uh, uh, negatieve uitspraken over homo's. Ja. En uh, veel van de mensen van Vlaams Belang en het eerdere Vlaams Blok zijn regelrechtig antisemieten. Ja, dat zeg je pas nou niet echt helemaal bij de PVV... Nou ja, allereerst vind ik dat dat niet bij de PVV past, en ten tweede past dat absoluut niet bij mij. Nee, maar je bent zelf ook van Potenstein, toch? Ik hou uh, af en toe wel van uh, Potenrammen, ja. Nee, uh... nee, van Potenstein, niet van Potenrammen. Of je zelf uh... homoseksueel bent, vraagt Jan. Oh ja, dat is uh, bij echte Jan ja, noemen homo heb... homo's van Potenstein. Of van Potenstein. Uh, maar, ik dacht die grapje maakte me goed, nee. maar, maar ik kwam een beetje verkeerd binnen. Nee, maar nee uh... ga... maak hem aangegrappies. Ja, nee. <laughs> je bent toch zelf van Potenstein? ik ben van Poterstein, ja. Ja, precies. Nee, ja, maar dan, dan is het, het dus niet leuk dat hij gaat samenwerken met een anti-holo-club. ook als ik niet van Potenstein was geweest, dan was ik ook gevallen over het feit dat het, dat die, dat het antisemieten en, en racisten zijn. Nou, okay. Ja, antisemieten is nou, ook een nee. beetje raar met het pro-Israël uh, standpunt precies. van de Precies. Als ze ja. daar nog anti-islamitisch waren, dan viel het nog even te praten, maar dit is een, dit wordt er... Ja, anti-islamitisch, dat zijn prima, maar voor de rest, uh, dan uh, gaan we net even te ver. Ja, maar je, ook ja, je ex-collega's uh, waren niet helemaal naar je zin, geloof ik, hè? Nou ja, kijk, het is, het, voor mijn gevoel is het, het, het uh, de grote blonde leider die mag beslissen. Ja, maar dat wist je toch van tevoren uh, of niet? Het is namelijk al jaren bekend dat Geert over alles gaat in die club. Ja, ja het, het, de vermoeden bestaan nog. Iedereen denkt dat het zo is. En tot op zekere hoogte was het niet zo. En we konden wel lokaal toch wel een beetje uh, onze eigen gang gaan. Maar ik merkte gaandeweg de tijd dat het toch steeds minder te, uh, te zeggen hadden. En uh, eigenlijk iedereen die al een uh, jaar in het... Uh, die meeliep in die... Uh, Vereeringen. Nou ja, niet in die verering, maar gewoon in een rijen meesloot en geen eigen mening erop nahield. Ja, die, uh, die werden langzaamaan beloofd met betere posities. Hè. We worden in één keer fractiesecretaris, we worden in keer vice-fractievoorzitter. Ja, ja. een nou, ja. beloofd. Dat zie je vaak, als je aardig bent tegen de baas dat je promotie maakt. Ja, dat zie je vaak, ja, maar op, het, op het politiek niveau vind ik dat, uh, ja, ik vind dat smerig aan daar ook niet van. Een van de bent... zaken is dat je zei uh, dat uh, bijvoorbeeld Magiel de Graaf er nooit is, hè? Ja. Uh, maar het antwoord daarop is dat je er zelf ook nooit was. Nou ja, ik ben langdurig ziek geweest, dat klopt. Maar ik heb de rest, op het moment dat ik uh, terugkwam van mijn ziekte, uh, zijn, ben ik alles, uh, alle verhalen in mijn keur geweest. Ah, want, want er uh, wordt ook uh, gezegd dat, de, dat je iets van twee of drie maanden ziek was, maar dat je er bij elkaar een jaar niet bent geweest. Ja, dat is absoluut niet waar. Ik, heb, uh, ik ben totaal ben ik zes maanden ziek geweest. Het was van tevoren ook ongeveer het ziektebeeld wat er stond. Uh, mijn fractie wist daarvan, die weet precies wat er aan de hand is. En uh, dat is ook allemaal akkoord bevonden en daar is ook nooit ruzie over ontstaan. En waar het het jaar vandaan komt, dat is geen onzin. Want als je de presentielijst op na dan zie je gewoon dat ik aanwezig was. Hey Paul, dat zat er allemaal wel. Uh, maar wat, wat was nou eigenlijk concreet? Want ik bedoel, een heleboel van deze dingen die had je er een soort van kunnen weten. Dan nou heb je je misschien een beetje vergist. Maar was er nou een hele concrete aanleiding waarvan je uiteindelijk zei van... nou is verdomme de, de, de, de maat vol. Ik kap er mee. Wat is er gebeurd? Er is iets gebeurd. Kom op. Nou, ik heb... Uh, die, die samenwerking met Vlaamse Belang heb ik aangekaart in de fractie. Uh, ik ben toen met een hele stapel dossiers uh, met, met waaruit bleek dat Vlaamse Belang helemaal niet zo'n gezellige club was als die, dat, dat Margiel de Graaf deed voorkomen. Uh, maar daar ben ik toen mee naar de fractie gekomen en ik heb toen gevraagd of iedereen even de tijd wilde nemen om dat eigen dossiertje door te lezen. Nou, dat was geen uh, pakketje van drie à tjes, maar dat was wel een, uh, ja, wel een pakket waarvan je dacht, dan moet je even minimaal een kwartier voor gaan zitten. Nou, en, ik, en, ik, en ik zag gewoon dat mijn collega's, oud-collega's inmiddels, dat uh, lullen doorbladerden. uiteindelijk zeiden ze van, ja, nee, ik wijs niet af. En dat was het. Ja, Paul, eh, eh, je bent er nu uitgestapt voor jezelf verder. Uh, uh, ik uh, ben ook uh, langs de PVV gegaan voor een reactie. En die zeiden ze, Aha. ja, Paul uh, was niet zomaar ziek. Paul die, uh, was geestelijk ziek en dat is hij nog steeds. Ja, ja. Lekker makkelijke reactie toch, is de demonisatie waar, de demonisering waar ze het altijd over hebben. Nou ja, er klopt toch wel iets van? Je was, je was toch een beetje in de war een tijdje? Nee, ik ben niet in de war geweest. Oh, nou ja, ze zeggen van ja, hij was hartstikke in de war, hij zat in een gesticht. Nee, dat is niet waar. Nou, nou ja, goed. Wordt wel over Kijk, je Kijk, maar dat is, al, dat is ook wel typisch, Jan. Uh, zodra je kritiek hebt op de, de PVV, dan ben je of een linksmens of je spoort niet. Nou, en, dat is meestal uh, hetzelfde, hè? Ja, daar zit, er zit een, een, een, een verband in. Eh, Paul, maar, is, luister eens, is, is, is, is er al gereageerd überhaupt? Dat hebben we nog niet eens over gehad. Heeft, je hebt een brief gestuurd, een enorme open brief... van die Machiel uh, de Graaf en aan Wilders. Heb je er altijd op gekregen, überhaupt? Nee, nee. Dan kom je ook gelijk weer op het uh, punt terug... van nooit bereikbaar, nooit contact en nooit communicatie. Hé, hey, maar uh, de PVV staat geloof ik nu op 33, 34 zetels uh, in, in, de, in de Tweede Kamer. Je verneukt ja. wel nu een mooi plekje voor jezelf, hè? Want je had zo hoepen hoepende poep, uh, zetante Joep. Tante Joep. Nou ja, ja. whatever, uh, in de Tweede Kamer de kunnen motstort. komen. Ja. Ja, ja, ik ben er ook wel van bewust. Hey, ik stond nu bij de laatste verkiezingen stond ik op plek 30. En ik ben me er ook wel van bewust dat als ik keurig mijn mond had gehouden, dat ik uh, misschien wel een mooi plekje had kunnen krijgen. Absoluut. Ja, of, of was het tegen je gezegd dat je sowieso moest oprotten? Want dat doen ze vaak bij de PVV. Dan staan ze, staan ze drie, vier jaar te, knip, te knipmessen totdat ze horen dat ze weg moeten gaan. En dan hebben ze opeens heel veel commentaar nee. Heb je nou ja, over ja, collega De Mos? Ja, ik ben bewust. Kijk, ik, als ik het, als ik het uh, dan had ik het wel voor een paar weken gedaan, of een paar maanden. Want er zijn nu nog een sollicitatiegesprekken geweest of iets. Er is dus nog helemaal niks bekend. En ik wilde juist voorkomen dat ik voor een opportunist uitgemaakt zou worden. En ja, ik, precies. Ik, ik, ik heb opgegeven, vanwege mijn principes en niet om andere redenen. Hé, hey, en uh, uh, een van je makkers van de PVV Den Haag is Ricardo Di Moso van Groep De Mos. Die is ook weggegaan ja. bij de PVV. Uh, jij ja. gaat je daar aansluiten, is dat zo? Nee, absoluut niet waar. Dat ga je ook helemaal niet doen. Maar is het nou... Want Jan, die ging er net al vanuit, Die weet misschien meer dan ik. Maar ga je nou uh, ook uit de raad of alleen maar uit de PVV? Ik ga alleen uit de PVV. Is dat, ben je verwijt in, in, in, je, in je brief eigenlijk allerlei andere mensen... dat ze uit de raad stappen en dan voor zichzelf blijven zitten? Is dat niet een beetje raar om het dan zelf ook te doen? Nou, nee. Want ik, ik, ik zeg het als kritiek... dat ik mijn werk als zit niet kan doen... omdat ik daar steeds in beperkt word door de fractievoorzitter... Uh, ja, maar ook Sacht, tegen, ja, aan tegen de, Wilders. Hier kan ik mijn werk, wat ik altijd in die raad wilde gaan doen, als nul doen. Wel, in, in je tirade tegen Wilders en die Magiel, de, de graaf, de, daar zet je ook in dat het hele fractie al leeg loopt... en dat van die mensen een aantal is blijven zitten onder eigen vlag en dat klonk toch een beetje... alsof je het ook niet zo'n goede ontwikkeling vond. En Nou doe je het zelf, is het dan niet principiëler om te zeggen, nou jongens, dan niet... want ik bedoel, ben je voor de PVV ingekomen, mensen op PVV gestemd, ik, uh, ik ben gewoon weg? Nee, nee, dat ben ik niet met je eens. Uh, ik heb nu eindelijk een kans, al is het nog maar een half jaar, uh, om te laten zien wat ik eigenlijk al drie jaar lang wil zien, laten zien. Een keer op keer is daar op de rem getrapt en nu heb ik eindelijk kans om, te laten, om te laten zien. Uh, en als ik een opportunist was, dan had ik wel een partij opgericht of dan had ik me wel bij de mos aangesloten. Uh, dat heb ik allemaal niet gedaan. Dat zit niet in mijn aard. Ik wil gewoon uh, ja, uh, laten zien wat ik echt wil. En, uh, Groepaal. Komt te dan wordt het, ja. Hé, hey, maar, maar Paul, uh, Richard de Mos, die, die gooit best wel hoge ogen daar. Uh, uh, als als uh, haagse jongen, zoals hij dat, dat zelf zegt. Dat kan ik niet zo mm -hmm. goed nadoen. Uh, waarom is daar geen toekomst voor jou dan? Oh, maar dat heb ik überhaupt niet met hem over gehad, maar ik heb die behoefte ook niet. Ja, maar het is toch wel lekker om dan bij een partij aan te sluiten... in plaats van een half jaar in je eentje te gaan modderen. Nee, want dan zal ik bij een partij gaan die niet mijn idealen nastreeft. Richard is een... Uh, uh, hij is een partij begonnen die op zich, uh, nou laten we het zeggen, hij is, als ik, weet, ik weet niet of je er blij mee is dat ik het zeg, maar hij zat wat links van het midden. Ja. En sowieso wat linkser van de PVV. Nou, ik zat bij de PVV en de meest uiterste, uiterst rechtse flank, ja. dan ga ik toch niet naar een partij overstappen die linkser is dan dat. Nee, oké, okay. maar, maar, maar, maar ben je dan nou gewoon dan de PVV zonder de PVV? Nou, misschien ben ik wel allemaal wel meer PVV dan de PVV. Ja, nee, maar, dat, maar, maar, maar ga je rechtser van de PVV zitten dan? Ja, misschien wel. Ja, dan, misschien wel, dat weet jij toch? Maar ik weet het niet wat, wat voor standpunten uh, de PVV erop nou, want 910 keer draaien ze erop, hè? Ja. Dus, uh, ja, je, maar ja, goed, je moet, je, moet je, je eigen programma dus ook nog schrijven. Nou ja, mijn eigen programma schrijven, de enige die het programma kan schrijven, dat ben ik zelf. Dus ja, dus precies, dat ik maar ben je al een beetje gevorderd, ga je voor geluid ga je de Haagse Raad laten horen dan uh, wel? Nou, ik wil het sowieso niet wel rechtsgeluid laten horen. In ieder geval een realistisch geluid. Uh, en uh, ja, voor zover dat, dat gaat ge vorderen, zal je het even moeten afwachten. En ga je dan wel komen, Paul, raadsvergaderingen? Ik kom, elke raadsvergadering. Oh, Oké, okay. nou uh, ik wens je heel veel succes, Paul. Ja, maak ja. er dan maar een mooie lijst te uh, linden van. Ja, dat gaat het zeker goed komen. Nou, ga lekker slapen, he, Paulus. Ja, is goed. Hoi! Doei. Echte Janne! Ja, zo spreek je hem nooit. Zo is het jarig. En hebben we weer een goede aanleiding om te bellen. Een hele goede dag. Ed. Ed, u. Yes. Ed, pet. Ed. Ed. Ed. Ed. ed. En gefeliciteerd Ed. Kom op. Yeah. Ja, dank je. Ja. Dan zal die leven, dan zal die leven in de glorie, in de glorie. <laughs> nou, oh. Hey Ed, gefeliciteerd nog hè? Ja, dankjewel. Hoe oud ben je geworden jongen? 34. Oh, kan je nog wel uh, cybergoeroe zijn? Heb je 34 ste of niet? Uh, ja, nog een jaartje denk ik hè? Ja, dan moet je met, met, met cyberpensioenen. Ja, ja precies. <laughs> Jan, uh, ik dacht misschien dat het leuk was dat jij vandaag wat vraagt. Nee. Nou oh. Nee, ik ben er vrij duidelijk in. Oh. Ja, ik heb ook gezien. Ja, dag, mooi. Nee, hey, lu luister eens, Ed. Het uh, uh, uh, grote belangrijke nieuws van vandaag pakken we even bij. bij Huawei is derde op de smartphone-markt. Ja, is dat een verrassing voor je of niet? Nou ja, dat is denk uh, ik geen verrassing. Als je, je verstaat je ook naar wat, naar wat ik zeg, Rauw. Wat we een hoop he? tijden hebben gedaan. En uh, nou ja, goed, naast uh, smartphones uh, Timmer is natuurlijk ook lekker aan de weg in, uh, op het gebied van uh, netwerken. Dus ja, dat uh, zit, zit er gewoon uh, aan te komen dat het misschien wel een van de grotere, zeg maar, nog wat plaatjes gaat stijgen. Dus dat is, dat is wel, eerst wel eerst of tweede gaan worden, denk ik. Uh. De, jij schat in dat Huawei, uh, ofwel Apple, ofwel Samsung, ofwel allebei van die plaatszon gaat verdringen? Ik, uh, nou, ik denk liever dat het uh, in zit dat uh, Apple van die uh, plaats gaat verdrinken. Ja, ja, precies. Hé, hey Ed, uh, trouwens nog even één dingetje. Yeah. Ja. Lang zal die leven, lang zal die leven in de grond. Hé, hey, en uh, Google en Microsoft gaan uh, het mobiel spectrum gebruiken. Leg dat maar eens uit. Google en Microsoft gaan het mobiel spectrum gebruiken. Google en Microsoft. Ja, het, het, het, het onbenut mobiel spectrum. Ja, precies. Ja, en dan gaan ze de komende twintig jaar producten in ontwikkelen. Wist je dat niet? Nee, dat wist ik niet. Wist je dat niet? God, allemachtig. Nou, wat is dit nou eigenlijk weer? Eigenlijk nou, trouwens, Ed, het, het, het maakt helemaal niet uit dat je het weet, want je bent toevallig jarig. Daarom ja. Yeah. <lacht> En lang zal die leven, lang zal die leven in de glorie, in de glorie, in de glorie. In de glorie. Hier ben ik wie? het voorbij! De, de Belgen zijn ontzettend boos. De Britten vanwege het hacken van een telefoonprovider belga komen. Waar yeah. erg veel gebeuren doet er eigenlijk nooit. Elke week onthullen we wel zoiets. Hè? Wij dan niet. Maar de men, de, er wordt onthuld. Hè? De, de, de NRC heeft hier iemand... Ja precies. Het. Waarom onthullen en, nou, wij dat niet? Nou, ja, de, dat, dat was te laat, maar dus. zou Ed dat niet als ICT-goeroe daarmee moeten komen? Eigenlijk wel. Misschien dat hij nu die jaartje ouder geworden is. Waarom? Dat wel gaat doen. Ja, je hebt nu zelfs dat ook in, in Duitsland is nu wel de volgende hek. Is, uh, ja. is u alweer nieuws, hè? Ja, maar oh, ja. Het wat ik ja, eigenlijk bedoel is: wanneer, waar, waarom, waarom gaan die Belgen niet op hoog diplomatiek niveau? Weet je wat ik eigenlijk gaan die wat ik bedoel? En sla die een beetje in elkaar. Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de en weet je? Hoera. Hoera. Ja. En wat ook zo leuk is, Twitter maakt verlies en wil toch 1 miljard beuren op de beurs. Hoe doen ze dat, Ed? Nou ja, doordat ze nu eigenlijk al minder willen beuren dan dat ze in het begin ja, wilden. Precies. En uh, ja, hun aanbod staat nu ook, ze moeten dat een soort voorstelletje invullen. staat nu ook van... Nou, we ja, ja, zijn ja, toch wel nou wat voorzichtiger ja, dan uh, dat we eerder hadden gezegd. Oh. Ja, precies. Maar ja, je moet het inderdaad maar kunnen. Geen En dat En het aandeel, Ed. Ed, ja? Het aandeel kopen? Uh, nee. Misschien krijgen we wel iets, uh, een coupon voor je verjaardag, ja. want je bent nu een verjaardag. Uh, lang zal die leven, lang zal die leven in de glorie. In de glorie. In de glorie. Ja. Ja. Bip bip, bip. Ja. Zo, was het? Ja, tot ziens. Oh. Ja. ja, lekker man. Het Niks was zo fijn als ze een stukje zingen op te laten. Ja, laat weer we het zijn. Oldse Ed, Oldse ICT-guru, die is dat ook gewoon. Ja, uh, die is dat het waard. En dat tussendoor het nog wat wijzer worden ook, hè? Ja, zeker weten. Ja, precies. Uh, het was een, een, al moet ik zeggen, een, een, een, een waanzinnig uh, fantastische uitzending. Ja. Uh, uh, maar we gaan nog even een paar oproepjes doen. De pitch Dat is namelijk als je iets te verkopen hebt. Ik, ik noem een, een, een nieuw product. of, of Een naaktvoetwandeling. Of, of, of, of een bedrijf. Of, of je hebt een verjaardagsfeestje. Of wat dan ook. Uh, dan kan je mee naar echtejanne.rfv. En dan uh, zullen we jou eventjes die pitchje laten doen. dat ja, is Op de hand. Ja, de Ja, voor de echte Jan Leaks. de klamme klokkenluider die niet aan de bak komt. Via of je hebt bijvoorbeeld het verhaal dat uh, Henk Krol zijn mond moet houden van, van, van justitie uh, nee. over uh, Demmik, dat soort zaken. Weet je wel, ineens. Uh, nou, dat kan het ook. Nou, echt naar Dus, uh, hartstikke leuke nieuwe rubriek hier dan. Ik, ik voorzie ik nou een uh, schitterende toekomst van het programma. En ontzettend nou. leuk. Nou, het was maar een mooi avondje met Pedro Ouskamp van het CDA. Hoop uh, die hoop toch wel even iets liet vallen over die Demming. en, en he? Henkie Krol. Uh, God, nou, nou, nou. zo Ik denk dat er een aantal mensen minder goed slapen. Maar in ieder geval, jullie gaan lekker slapen. Echt die gaan naar huis. Hou een Zet tot en tot week. volgende week. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Ik ga even naar de keuken. Dat, dat gaat Ja, even dat even. zien we graag, hè? Ja. Dat de meisjes <laughs> hoor je, naar de dat hoor je gaan. echt zelf de laatste tijd. Wat wordt dat, gehaktballen? <laughs> ja. En moet eerlijk zeggen, ik vind het niets erotiserender dan een vrouw met een schaal gehaktballen. je <laughs> dat nou. Ja, komt omdat ik ik, gek ik, me... Maar ik schat er toch een beetje meer op pompoensoep in. Nee. Ja, dat is wel waar. Maar een gehaktbal af en toe of een hamburgertje, ook lekker hoor.